9 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Maleisië is in enkele zuidelijke regio's de noodtoestand afgekondigd vanwege rook. De verstikkende smoke is afkomstig van het Indonesische eiland Sumatra. Daar worden door bedrijven grote stukken oerwoud platgebrand... om het geschikt te maken voor palmolieplantages. Volgens Maleisië zijn de gemeten smokwaarden 2,5 keer zo hoog als al gevaarlijk is... Op Sumatra wordt met vliegtuigen zout in de wolken gestrooid. De hoop is om het zo kunstmatig te laten regenen. De schadelijke stoffen slaan dan neer. In een hotel in Pakistan zijn negen buitenlandse toeristen doodgeschoten. Het waren bergbeklimmers uit Rusland, Oekraïne en China. Ook een lokale gids kwam om het leven. Een Pakistanse militante groep, Yundula, heeft de verantwoordelijkheid voor de aanval opgeëist. Het is voor het eerst dat toeristen zijn aangevallen in het gebied in Pakistan. Dat grenst aan China en aan Kashmir. De laatste tijd is er een reeks van aanslagen gepleegd op de Sjiitische minderheid. Yundula zegt ook verantwoordelijk te zijn voor die aanslagen. Acht Europeanen die door Al-Qaeda in Noord-Afrika worden vastgehouden... zijn nog in leven, zegt Al-Qaeda in de islamitische Maghreb. Vijf van de acht Europeanen zijn Fransen. De nationaliteit van de ander is niet bekend. Het is dus ook niet duidelijk of de Nederlander Sjaak Rijken bij de groep zit. Hij werd in november 2011 ontvoerd in Mali. De organisatie heeft aangekondigd dat binnenkort een video van de mannen op internet wordt gezet. De Amerikaanse geheime dienst NSA heeft grote hoeveelheden sms'jes onderschept in China. Klokkenluider Edward Snowden heeft dat gezegd tegen een Engelstalige Chinese krant, de South China Morning Post. De Verenigde Staten hebben Hongkong gevraagd om de uitlevering van Snowden. Daar vluchtte hij naartoe, naar zijn openbaringen. Het is niet duidelijk waar Snowden nu is. Het weer, buien, vooral vanmiddag kans op onweer en veel regen. Verder ook af en toe zon. Het waait flink en het wordt 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Wij doen even het stukje audiobeleving bij het weerbericht. Het weer, buien. Ja, die horen we hier bij het Nadermeer ook zeker op onze buitenmicrofoon. Uh, Voedselverspilling in het komende uur en het eten van onkruid, dat en meer. In de tweede uur van Vroege Vogels. Maar nu eerst, Big Broeder... Ja, nou, Big Broeder staat een beetje in het teken van het lege nest-syndroom. Empty nest. -syndroom. Mensen kunnen er last van hebben als de kinderen op kamers gaan... en het huis leeg is en stil aanvoelt. Of vogels dat ook zo beleven. Nou ja, ik denk het haast niet. Maar het zijn nu wel de lege nesten die de klok staan bij Big Broeder. Bij beleefde lente. Het treurigste lege nest... Dat is wel die van ja, onze eigen eekhoorn. Of eigenlijk moet ik zeggen holeduif. Die holenduif had de kast gekraakt en was vol goede moed gaan broeden. Een boomarter uh, maakte een einde aan deze kortdurende idillen. En nu liggen er alleen nog maar wat veertjes als stille getuigen. Het is echt een heel treurig gezicht. Laten we hopen dat die eekhoorn nog terugkomt. Uh, als we iets hebben geleerd dit jaar van beleefde lente... dan is dat dat eieren leggen geen garantie geeft op levende kuikens. Dat werd pijnlijk duidelijk bij de torenvalk en de kolmees. En Gelukkig zagen we her en der nog wel wat kroost opgroeien. De jonge ooievaars kunnen we nog steeds van genieten trouwens op dit moment. De oehoes, die zijn al uitgevlogen, de slechtvalken. En vijf jonge gekraagde roodstaarten... die de nestkast verlieten om de wijde wereld in te trekken. En dan zijn er nog de tweedeleggers en de laadbloeiers. Uh, zo zagen we afgelopen donderdag toch weer twee gierzwaluwen... Het nest invliegen waar de webcams op gericht staan. Heel gezellig. Saampjes zaten ze zo in het nest. En ook dat hebben we geleerd van beleven lente 2013: nooit de hoop opgeven. Muziek voorbij in de flinke regenbui. De prelude was dit, het voorspel van de zarzuela el chaleco blanco... van de Spaanse componist Frederico Chueca. Gisteren was het de 24 uur van de natuur. 10.000 mensen gingen de natuur in op excursie of voor onderzoekjes. En op het geofort in Herwijnen was de Nationale Natuurtop... Zo'n 250 mensen uit het bedrijfsleven, wetenschappers, mensen van de overheid... vertegenwoordigers van natuurorganisaties staken de koppen bij elkaar. Daar moest het fundament gelegd worden voor een heel nieuw natuurbeleid. Het initiatief kwam van staatssecretaris Sharon Dijksma. Premier Mark Rutte verrichtte de opening. Ik denk dat de kracht is van de dag als vandaag... dat we economie, het genieten van natuur en de natuurwaarde in zichzelf met elkaar aan verbinden zijn. Dat is de kracht van Nederland. En ik hoop dus heel erg dat jullie dadelijk aan die tafels die discussie vanuit die filosofie voeren. Want als je gaat proberen elkaar te overtuigen waarom de ander ongelijk heeft, dan kom je nergens. Maar als je gaat kijken hoe kun je elkaar eens kracht gebruiken en versterken. En niet op voorhand tot denken, het zal wel niet kunnen. Maar probeer naar out of the box te denken. Dus we moeten een land zijn met heel veel bijzondere gekke dingen. En niet allemaal van dat kleine denken, maar groot denken. APPLAUS Vervolgens wordt in tien verschillende zalen hier te kijken gepraat over belangwekkende natuuronderwerpen, over de grote wateren, over gezondheid. Goedemorgen, luisteraars. Ja, ja. Ja, ja, ja. Deze microfoon doet het gelukkig wel. Dit is Ivo de Wijs. U hoort nu geen Menno en ook geen Janine, want dit is de noodband. Ja hoor, het is weer eens zover. De techniek, ach ja, die eeuwige techniek, die laat het afweten. De verbinding tussen vroege vogels en Hilversum is verbroken. een gekke uitvoering van de Vroege Vogels tune is dat nou weer. U hoorde Wieneker Jordans en Leo van Dusselaar van de cd Vroege Vogels live. Hm. Ja, dat was even een kleine onderbreking. Het leek er even op dat we uit de lucht waren. Maar volgens mij zijn we nu gewoon weer goed te horen. Ik stel voor dat we opnieuw gaan luisteren naar de reportage over de natuurtop. Te beginnen met de mooie woorden van onze minister-president Mark Rutte.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 En niet allemaal van dat kleine denken, maar groot denken. Vervolgens wordt in tien verschillende zalen hier kijken gepraat over belangwekkende natuuronderwerpen, over de grote wateren, over gezondheid. Nou, we hebben toch iets meer technische problemen dan we dachten. We gaan even kijken of we de reportage voor een tweede keer kunnen instarten. En dan stel ik voor dat we naar muziek gaan luisteren. Er wordt hier nog wat knopjes gedraaid. Er worden wat dingen verzet. Dat is natuurlijk altijd uh, ja, de makker. Als je op locatie een uitzending moet maken, dan zijn er altijd wat handicaps die je soms moet overwinnen. Ik stel voor dat we naar wat muziek gaan luisteren. Nou, drie keer is scheepsrecht de reportage over de natuurtop. We beginnen dit keer niet met Mark Rutte. Uh, we hebben Mel gehoord wat hij te vertellen had. Maar we starten de reportage op een iets verder tijdstip in. En vervolgens wordt in tien verschillende zalen hier... kijken, gepraat over belangwekkende natuuronderwerpen... over de grote wateren, over gezondheid. Ik geloof dat dat hier is... De moestuinprojecten moestuin, komen allemaal weer op. Ja. Het is niet meer uh, alleen maar iets uit de jaren 70. Uh, het hoeft maar één klein graskuiltje in de wijk te zijn. En laat dan ook toe, als gemeente, dat je daar een hele simpele moestuin maakt. Precies. En dat zegt zoveel voor zo'n wijk aan, aan, aan verbinding, leefbaarheid, samengebonden zijn. Proberen weer en doen. met elkaar iets te doen, inderdaad. En dat zegt ook iets over dat mensen zelf... Veel meer ook bewust zijn dat gezondheid en omgeving, natuur en groen, heel erg iets is waar ze aan moeten werken en waar ze aan willen werken. We hebben in Brabant natuurlijk enorme toestanden. En weer een volgende zaal, daar gaat het over. Even kijken: biomimicry. Wat kan je leren van de natuur? Deze week hebben we een paar ontzettend hete dagen gehad. En voorafgaand daaraan heb ik, ik denk een uh, anderhalf uur lang met mijn kinderen... ...hebben we naar een groepje mieren zitten kijken in onze tuin... ...die zandkorreltje voor zandkorreltje daaruit aan het halen waren. En zelfs de dertienjarige werd door zijn zesjarige zusje van zijn iPod gelegd... ...moet je eens komen kijken wat hier gebeurt, waarom doen ze dat? En we hebben net ook om elkaar met, met elkaar geconstateerd dat die verwondering... ...dat dat zo belangrijk is om de verbinding te kunnen leggen... ...tussen eigenlijk verschillende um, disciplines. Ja. Als je gaat denken vanuit het ontwerpprincipes vanuit Biomimiki... ...ga je bedenken hoe kun je zo bouwen dat je niet schade aan natuur brengt... ...maar hoe kun je zo bouwen dat je de ecosysteemdiensten evenaart ja. of zelfs versterkt. Ja. Een concreet voorbeeld is bijvoorbeeld dat als je 4,5 hectare uh, industrieterreinen hebt... ...dan kan je kiezen voor een herashek eromheen... ...of je kan kiezen voor een soortenrijk... Inheemse soorten, prikkelstruiken, vlechtheggen, die vroeger de veekeringen waren. En dat hebben wij dus op ons terrein gedaan. En we hebben een veel malen hogere biodiversiteit gecreëerd. ...dan dat we eigenlijk hadden ja, toen we daar een weiland hadden waar we een gebouw neer ja. ja. Maar Daar ben ik het helemaal ja. mee eens. Hè? Ja. En, en we hebben volgens mij het tweede spoor was het verduurzamen van de economie. En daar hoort ja. dit dus ook zeker Absoluut. bij. Ja. Dus dan gaat het ja. over een andere manier van denken. Maar ja. nou, volgens mij was de premier heel duidelijk vanochtend ja. toen hij zei... ...laten we allemaal out of the box denken. Ja. En wel ergens op de weg blijven. Gek gek gek gekke ja. dingen bedenken. Ja. Nou, dat vind ik heel erg goed. En volgens mij doen jullie dat. Maar ook helemaal goed. Uh, het is niet de beste akoestiek hier, maar Johan van der Gonnen, Wereld Mark van der Veel van uh, Natuurmonumenten. Weer een dag praten. Zijn we niet toe aan iets anders dan praten? Nou, ik koester dit wel hoor. De premier die een goede opening maakt, A, die er is. En die in zijn openingswoorden zegt, weet je, natuur ik drie waarden aan. Maar hij begint, in de eerste plaats, intrinsieke waarden, dan gebruikswaarden, moet ook toegankelijk zijn en tot slot economische waarden. Dat is een belangrijk statement, hoor. Sharon Dijksma, die toch echt in de toon... velle muziek, heet het dan in het Frans, maar in die toonzetting... volgens mij een heel nieuw geluid laat horen. Veel optimistischer, veel meer ook met passie voor de natuur. Ik vind het wel een dag om te koesteren. Ja, kijk, doen is ongelooflijk belangrijk, hè. Ik ben een doener, maar als je elkaar niet vindt en blijft steken in conflicten, elkaar niet kennen, polariseren. Gaat er niets gebeuren, dus het is een mooie opwarmer. Maar ik ben wel heel erg van, oké, okay, na deze dag moeten we ook echt aan de slag gaan. Maar volgens mij gaat dat ook wel gebeuren. Het is een hele mooie start. Ik heb me net bezig gehouden met een debat over bouwen met natuur, inclusief ontwikkelen. En dat is een buitengewoon interessant thema over de komende jaren in Nederland. Hoe gaan we infrastructuur, dus wegen en water, beter laten samengaan met natuurwaarden? Prachtig debat. Jij had gesproken vanochtend over de natte natuur, de grote wateren van Nederland. Zijn daar weer nog nieuwe ideeën te bedenken? Ja, ik werd uh, heel warm van. Er is door economische zaken, nou ja, structuurvis ontwikkeld, een ambitie. Grote wateren, 2050, 2100, moet je echt denken in ons rivierengebied, Maar ook Noordzee, kust, ging heel sterk uit ook van de kracht van de natuur... en van ecologisch dynamische processen. Dus minder tegen de natuur inroeien, meer met de natuur meewerken. Ik heb zelden zo'n ambitieniveau gezien de afgelopen jaren. Ik ben er een beetje bang voor dat in die hele ambtelijke consultatie dat weer wordt in stukjes en brokjes wordt teruggeredeneerd. Maar ik was daar vanmorgen heel positief over. In elk geval hebben we gezien dat ambtenaren bij EZ met een heel pakkend, boeiend, ambitieus verhaal kunnen komen. En het is aan ons, denk ik, mede aan partners als Wereld Natuur en andere maatschappelijke organisaties, om te helpen. Dat ambitieniveau hoog te houden. Want we hebben natuurlijk na die prachtige visie voor die ecologische hoofdstructuur. Die heeft 20 jaar zijn werk gedaan. Is natuurlijk uitgewerkt. We moeten een nieuwe, ambitieuze, grote visie hebben op Nederland. En het begon met een plaatje waar ik helemaal warm van uitgezoomd heb. Is dat Nederland liggen als een klein plukje in een hele grote delta. Als de delta van Zwitserland, Duitsland, België, Frankrijk. Zo kijk ik heel graag naar Nederland. Als is een onderdeel van een grote, dynamische delta. Waar we een hele grote ja, plicht hebben op, om er heel goed voor te zorgen. En ook vooral te vieren. Wat een geweldige uh, dynamiek en vruchtbaarheid dat voor ons biedt. Johan van de Gronden staat te glimmen. Die is echt aan het genieten. En hoe is dat voor natuurmonumenten? Wij kijken vanuit perspectief dichter bij huis. En het gaat er nu ook om natuur met elkaar te verbinden. Van tuin tot duin. Hè? Dus natuur is veel dichterbij dan we denken. En dat zou wat dat betreft ook een mooie uitkomst zijn. We kijken naar grootschalige natuur, maar ook naar natuur om de hoek, die op 10 minuten fietsafstand van iedere Nederlander is. Dat is volgens mij de opgave voor de komende jaren. Die natuurtop van gisteren, die moet het begin zijn voor een nieuwe visie op de natuur. Ja, een nieuwe visie op de natuur. Het gaat er ook om dat we meer ambities gaan krijgen. Visies zijn mooi, maar het gaat om ambitie. Dus we ophouden met het tegengaan van het teloorgaan van biodiversiteit. Van de rijkdom aan planten en diersoorten. Maar offensiever denken we, willen gewoon meer natuur. Twee keer zoveel natuur, drie keer zoveel natuur. Maar ambitie om dit land gewoon weer veel mooier te maken. Zo mooi als het ooit geweest is. Nog mooier. Nog mooier. En wat vond Sharon Dijksma van haar eigen Natuurtop? Ja, ik vond het fantastisch. Heel inspirerend allemaal. Zijn er ook hele concrete dingen die eruit komen op zo'n dag? Ja, dat vind ik het mooie van vandaag. Is dat we niet alleen een nieuwe richting hebben uitgesproken. Van waar gaat het naartoe met het natuurbeleid? Maar dat er ook concrete afspraken met het bedrijfsleven. Met allerlei individuele organisaties uit zijn gekomen. Voorbeeld is dat het bedrijfsleven zich heeft uitgesproken. Voor het inzichtelijker en transparanter maken. Van hoe gaan ze nou om met natuurlijk kapitaal? Het bedrijfsleven, wie is dat? Ja, ja, dat zijn verschillende grote multinationals, dus het is niet het hele Nederlandse bedrijfsleven. Maar ja, je hebt altijd koplopers nodig en die hebben we. En dat zijn ook niet de geringste. En die visie op het natuurbeleid, is die in een paar woorden uit te leggen? De nieuwe visie? Ik denk dat het erom gaat dat we naar een robuuster nationaal natuurnetwerk moeten... waardoor we wat minder tot op de laatste soort moeten gaan sturen en mogelijk effectiever zijn. En tegelijkertijd ook het natuurbeleid weer terugbrengen in de harten van mensen... in plaats van in de hoofden van de beleidsmakers. Wanneer gaat de Nederlander merken dat deze natuurtop geweest is? Nou, als het goed is, merkt de Nederlander al dat ik bijvoorbeeld in de afgelopen maanden een heleboel nieuwe Natura 2000 gebieden heb aangewezen. Die al heel lang zaten te wachten op erkenning, maar het kwam nog niet voor elkaar. Dat hebben we al gedaan. En ik hoop dat ook in de komende tijd mensen eh, om zich heen merken dat het bruist van initiatief. Dat op heel veel plekken ook gewoon gewerkt wordt met natuurinitiatieven. Ik ben nog alleen een beetje bang dat straks bij de bezuinigingen er weer een boel van dat geld wat nu extra voor de natuur was, er weer vanaf gaat. En begrijp ik, volgens mij hebben we vandaag een belangrijk visitekaartje afgegeven. Dit gaat Mark Rutte ook onthouden? Ik hoop van harte van wel. Oké, okay, dank u wel. Okay. En nu aan de borrel hè? Zo is dat. <laughs> Dag. Van trompet et tambour was dit van de Franse componist Georges Bizet. Nou, je hoorde net Joost Huizing in gesprek met staatssecretaris Sharon Maar op de natuurtop. Uh, dit alles in het kader van de 24 uur uh, van net voor de natuur, moet ik zeggen. De 24 uur van de natuur was het ook een beetje. Want instanties zoals Sovon, de Vlindersichting, de Zoogdiervereniging en Waarneming.nl verzamelen het hele jaar door al waarnemingen van dieren en planten. En die komen bij elkaar in de zogeheten Nationale Databank Flora en Fauna. Maar gisteren heeft het uitgebreide netwerk van vrijwilligers zoveel mogelijk van alles geteld, 24 uur lang. Alle planten, vogels, vlinders, insecten, reptielen, vissen, amfibieën, echt alles wat hen voor de voeten kwam. Aan de telefoon René Becker van die Nationale Databank. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel, hoeveel mensen zijn er aan het tellen geweest? Nou, de stand die we nu hebben is uh, nou, ruim 2600 uh, mensen die in ieder geval ook hebben uh, doorgegeven. Er zijn natuurlijk veel meer mensen bezig geweest die om zich heen gekeken hebben. Maar die hebben het niet doorgegeven? Nog niet misschien, maar misschien gaan ze dat nog doen. Maar dit is wat wij kunnen zien in ieder geval. En uh, uh, onder dat aantal zat jij zelf ook aan, neem ik aan. Ja, ik, maar ik zat ook heel erg achter de computer, dus ik heb wel iets doorgegeven, maar minder dan mijn plan was. Achter de computer? Kom je niet veel amfibieën, planten en vissen ja. tegen, lijkt mij? Nou, het kwam wel allemaal over het scherm voorbij. Ik heb fantastische soorten gezien. Ja, maar die mag je niet meetellen. Nee, nee, maar die zijn wel meegeteld en die hebben heel veel mensen ook van kunnen genieten, denk ik. Ja, wat is de eindstand? Hoeveel plant- en diersoorten zijn er eh, totaal geteld? Kun je dat al zeggen? Ja, nou we zijn er bijna. De, het aantal soorten wat wij uh, hebben gescoord, dat is uh, ongeveer 2900. Dus dat is super. Wij hadden als doel gesteld 2000 soorten, dus daar zijn we vet overheen gegaan. En, uh, maar we hebben ook heel veel waarnemingen binnengekregen: ruim 24.000, bijna 25.000 waarnemingen. En het was uh, helemaal niet uh, erg mooi weer. Dus we zijn uh, ontzettend trots op iedereen die uh, dit uh, heeft uh, mogelijk gemaakt. Maar 2900 soorten? Ja, dat is heel veel. Ja, dat uh, ja. klinkt in mijn oren, maar ik, ik heb bizar veel. Zijn er dan ook bijzondere waarnemingen gedaan? Ja, er zijn een hele hoop ook bijzondere waarnemingen gedaan. Uh, S'nachts begon het al met een fantastische kolonie van 210 meer vleermuizen... Mm. En uh, dat is natuurlijk belangrijk, want uh, dit soort uh, waarnemingen in de NDFF die zorgen er ook voor dat als we weten waar die soorten zitten, dat we er ook rekening mee kunnen houden. En uh, dat is ook de verbinding tussen mensen en, uh, en het hele economie- en ecologieverhaal ja. van de natuurtop. Heel kort nog even, al die waarnemingen en die 2900 soorten, uh, ze komen allemaal terecht in de databank. En waar worden die gegevens voor gebruikt uiteindelijk? Nou, die gegevens worden gebruikt voor iedereen die iets wil, ruimtelijk en wil weten... of ze daar uh, mogelijk natuurschade kunnen doen. Of überhaupt die willen weten of er ergens leuke soorten zitten. Die kunnen in de Nationale Databank uh, Flora en Fauna uh, opzoeken uh, wat daar over zo'n gebied bekend is. En dan uh, is er bijna voor elke soort uh, wel iets te bedenken om daar rekening mee te houden... of het uh, nog leuker te maken voor die soorten. Ja, en nu weten we in ieder geval uh, onder andere waar die meervleerwijzen zitten... Ja, en de kleine ijsvogelvlinders en de grauwe franjepoot was er weer. Dus het was echt heel spannend gisteren. René Becker van die Nationale Databank, dankjewel. Ja, graag gedaan. Deel was dit uit de For Divertimenti voor fluit en piano van de Bohemse componist en pianovirtuoos Injas Mossulus. Dit is het vroege vogels nieuwsoverzicht. De blauwvintonijn stond jarenlang op uitsterven... maar voor het eerst lijkt er een kentering in zicht. Dankzij krappere vangstquota van de Atlantische tonijnorganisatie ICCAT... oftewel ICAT, en een strakkere controle door het Europees Bureau voor Visserij... lijkt het tonijnbestand zich voorzichtig te herstellen. Sinds de tonijn in het Middellandse Zeegebied massaal wordt weggevist door de zogenoemde ringnetvisserij, is het bestand hard achteruit gegaan. Bovendien wordt er nog steeds veel tonijn illegaal weggevist. Klopt het eigenlijk dus wel dat het beter gaat? Vragen we aan Rainier Hilleris Lambers van het Wereld Natuurfonds. Ja, we zien voor het eerst een voorzichtig herstel. Maar goed, ik wil het niet te vroeg juichen. Dat zijn natuurlijk schattingen. We kunnen natuurlijk nooit alles tellen. Er is natuurlijk jarenlang uh, overbevist en ja, nu met het eerste voorzichtig herstel... Uh, ...wil ik het alleen maar aanmoedigen en hopen dat het uh, zich voortzet. Wat zou er nog moeten gebeuren voor die toernein? Ten eerste hopen we dat... Kijk, jaren hiervoor hebben alle landen natuurlijk uh, ja, niet goed beheerd. Dat het gaat nu eindelijk beter, dus we hopen dat dat voortzet. Dat de landen steeds die weer goede keuzes kunnen maken om... Uh, Wetenschappelijk verantwoorde quotas te volgen, geen illegale visserij meer. En we hopen ook voor het instelling van bescherming van de pijplekken van uh, de blauwwindtonee voor de kust van Libië. De zee. Afval drijft niet alleen als plastic soep in de oceanen, het verdwijnt ook naar de zeebodem. Dat ontdekten onderzoekers van het Monterey Bay Aquarium in de VS. Zij bekeken 18.000 uur aan videomateriaal... dat verzameld werd door onderwaterrobots met camera's... op vier kilometer diepte langs de hele westkust van Amerika. 18.000 uur videomateriaal van alleen een oceaan. Holy. Een derde van alle afval is plastic, waaronder tuinstoelen en plastic zakken... Vooral die laatste zijn gevaarlijk omdat zeedieren daarin verstrikt kunnen raken en stikken. Maar er lag ook metaal, aluminium en heel veel blikjes. Allemaal zaken die gewoon gerecycled zouden kunnen worden. Bedreigde natuur. Ja, grote kans dat u dit geluid straks niet meer kunt horen, want het gaat niet goed met de zomertortel. Stellingen van Zovon vogelonderzoek laten zien dat in minder dan de helft van de onderzochte atlasblokken de vogel te vinden is. De broedvogelatlas van 15 jaar eerder liet nog een percentage van 70% zien. De achteruitgang gaat zo hard dat de vogel dreigt te verdwijnen uit ons land. Door gebrek aan onkruid en heggen vindt de tortel te weinig voedsel en nestgelegenheid in ons land. Maar er is meer aan de hand. Albert de Jong van Zovon: Het gaat op drie punten mis. Op de trektocht van en naar ons land uh, wordt hij zwaar bejaagd. In Zuid-Europa worden er heel wat zomertortels uit de lucht geknald. Juist de zomertortel is heel erg in trek uh, onder jagers. Het schijnt een, uh, een lekkere buiten te zijn om op te eten, voor consumptie dus. En uh, nou ja, als je als zomertortel uh, Afrika dan bereikt hebt... dan is het ook nog maar de vraag of je genoeg zaden kunt vinden. Want de Sahel, het gebied waar de zomertortel uh, overwintert wordt steeds zwaarder begrazen. Het probleem is ook dat er steeds meer bomen worden gekapt in de Sahel. En dat zorgt er toch wel voor dat dit wel een soort is die er echt uitspringt. Een ontdekking. Wat maakt insecten tot succesvolle landdieren? Nou, zij waren de eerste die hun eieren konden beschermen tegen uitdroging... bij hun overstap uit het water. Insecten doen dat met een vlies in het ei, de serosa, dat het water vasthoudt. Het is ontdekt door wetenschappers van de Universiteit Leiden. Die onderzoek deden bij een meelkever. Via een moleculair genetische techniek schakelden zij die serosa uit. en zagen toen het ei wel uitdrogen. 400 miljoen jaar geleden kwamen de eerste insecten aan land. en nog steeds maken ze driekwart van alle diersoorten uit. Afval. Milieuvervuilers in China moeten op hun tellen passen. want sinds kort kunnen ze daarvoor. De doodstraf krijgen. Met deze forse maatregel proberen autoriteiten de groeiende onrust onder de Chinese bevolking weg te nemen. Vorige maand demonstreerden nog duizenden mensen tegen de geplande bouw van een raffinaderij in de stad Kunming. Pekingers maakten zich boos over de smog in hun stad, die soms wel veertig maal de grenzen van de Wereldgezondheidsorganisatie overschrijdt. Die nieuwe schone luchtcampagne stelt lokale functionarissen verantwoordelijk voor de uitvoering van milieumaatregelen. Inmiddels zijn er al 118 mensen gearresteerd. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Le volant, oftewel de vlieger uit de pianosuite Jeux d'enfant... van de Franse componist Georges Bizet. Welkom in tuinreservaten.nl If you can't beat them, eat them. Dat moeten de schrijvers van het net verschenen onkruidboek hebben gedacht... Als je in de tuin maar niet afkomt van zevenblad, brandnetel, paardenbloem, dan moet je geen gif gaan spuiten, maar uh, je moet er gewoon mee gaan. Kokkerellen. Het onkruidboek bevat tips om onkruid te bestrijden en een aantal recepten. Van heermoesthee tot zevenblad salade. Caroline Zeevat is een van de schrijvers en de radstaak is met mede-auteur Suze Peters op bezoek in Carolines Volkstuin. Nou, je ziet het meteen hè, op dit volkstuincomplex... dat dit een uh, mooie, bloemrijke kruidentuin is, Caroline. Ja, dit is mijn volkstuin. En, uh, ik hou van bloemen en eetpaard, liefst ook nog samen. Er staan heel veel wilde planten, gecultiveerde planten. Maar het is onkruidtijd, het is wel te erg nu opgerukt. Dus ik moet er nodig wat aan doen. Ja, dan kom je toch weer bij die eeuwige vraag. Wat is dan onkruid? Wat is onkruid? Nou, zal ik het laten zien. Ja, graag. Hier staat uh, Zevenblad onder de heg... Dat noem ik ook wel onkruid. Maar ik heb het een tijd ook gekweekt. Toen was ik het bijna kwijt. En ik heb jarenlang pesto's ervan gemaakt. Toen had ik niet meer genoeg. Dus toen moest ik het weer eventjes laten gaan. Het laatste seizoen heb ik het te veel laten gaan. Dus kijk, het staat nu helemaal vol. Het staat in bloei. Heel erg mooi. Maar dit ga ik komende week wel aanpakken. Want ja. de pultjes moeten hier ook nog gekweekt want kunnen dit worden. Dit is het, hè? Want die gekartelde groene blaadjes. En dan, uh, ja, hier staat het een beetje mooi in bloei met die witte bloemetjes. Ja. Hij is best mooi, maar je wil hem niet door je hele tuin... want hij overwoekert ook de gecultiveerde planten... die je misschien ja. ook wilt hebben. Maar wat doe je dan? Hij staat bij mij ook in de tuin... en blijf maar bezig met dat zevenblad weghalen. Ik trek het eruit en de jonge blaadjes knip ik af. En daar maak ik pesto uh, of ik heb nu cakejes gemaakt ervan. Ja? Ja. Het is lekker, het is eigenlijk een wilde groente. De Romeinen hebben het ooit ingevoerd hier in de noordelijke provincies. Hartstikke gezond en... Ik heb het als eerste blaadjes om als groente te eten, terwijl verder de snijbiet en de spinazie en de sla er nog niet is. Verwerk ik het in uh, salades en sauzen en soepen. Je ziet het hier tussen de frambozen oh ja. staan. Die frambozen vinden dat toch niet echt fijn. Dus daar dat ga ik wel bestrijden. Met? Met de hand. Schrok ja. al even. <laughs> nou kijk, als je kan, dan moet je proberen de wortel eruit te rieken. Ja. Wat ik verder gedaan heb is om de rand, uh, is een, een, een rand van hemio daglelies, eromheen te zetten. Dat is een soort hek. Dus Suze, jij, jij bent tuinontwerpster, daar kun je dus gewoon rekening mee houden in je tuin. Met het, met het oprukkende zevenblad, dat je iets anders daar neerzet ja, om het te Ja, dat is inderdaad een manier om het zeefblad uh, ja, binnen de perken te houden. Ik heb jarenlang de klaverzuring bestreden. Zo'n klein blaadje wat tussen je terrastegels, maar ook in je potten... Legend, echt een bedje, ja. een bedje gaat vormen. Staat hij hier? Ja, ja. hij staat Even hier. Ja. En dat staat Tot... ook in de top 10. Ja. Ja. In de top 10 van onkruid. Ja, in ons boek. Ja. Dat is hem. Ja. Hm. Oeh, dat is een uh, prettige nasmaak. Ik vind het een, uh, een groen appeltje. Ja. Een soort fris, ja, uh, fris ja. groen appeltje. Zo smaakt hij een beetje. Ja. Kijk, dus ik heb hem hier jaren weggehaald in de pot uh, onder de citroen. En nu mag hij weer hier een bedje vormen, omdat het mm. toch een heel lekker blaadje is, dus Wat je even door een salade kunt gooien. Ja. Uh, de melkdistel. Proeven? Ja. Proeven? De melkdistel. Beetje bitter. Mm. Als het eetbaar is, gaat het maar proeven weet je wel. en uh, gaat het uh, experiment aan. Het <laughs> heeft wel iets spannends. Ja, en dat is het ook. En het is zeg helemaal spannend als je dat dan weet. En dan zet je het uh, s'avonds op tafel voor je gasten en die zitten ook. Wauw, wat is dit? Arjan Edeven die heeft het voorwoord geschreven van, het, van jullie onkruidboek. Uh -huh. Die heeft het over, ja, over brandnetels. Daar moet je, je vanaf blijven terzij je ze op wil eten. En dan zegt hij: ja, er zit veel ijzer in. Het smaakt in ieder geval een beetje als spinazie of als sperma. Ja. Ik vind persoonlijk het het meest op het eerste lijn, <laughs> ja. Maar smaken verschillen, hè? <laughs> ja. Wat ga je maken? Een uh, late voorjaarssalade. Kijk, hier goede wilde doveneteltjes. Ik heb verderop ook gekweekt. Hè. Die toppen die zijn lekker. Ik heb ooit uh, uit Frankrijk een wilde venkelplant uh, meegenomen. Die zaait zich ook uit. Jonge toppen van de marjolein. Dit is ook een hele fijne um, uh, winterpostelijn. Kijk eens, uh, Zevenblad, een jonkie. Ja. Eigenlijk hebben veel eigenaren van een tuin uh, heel veel lekkers in de tuin staan. Nou, zonder dat ze het weten vaak. Precies, daar, uh, ja, dat is echt een eye-opener voor een heleboel mensen. Ja. En ook de mensen die we ontmoeten. We geven ja, ook wel onkruidadviezen. Uh, in, in de boekhandels zijn we een paar keer geweest nu. En uh, de mensen echt... Uh, Wauw, wat... Uh, hè, kun je die eten? <laughs> Hier, ja, maar de liefjes? Het, de kun je ja, die, die, die eten? Die ik even ja, kun je die eten? Ja, die zijn ja, heel lekker. Die ik even gezond, wat zwart, want die gaan we niet wassen. Die, nee, die doen we over de sla. Wat klaverzuring nog? Ja. Nou, dan gaan we de keuken in, hè? Even wassen, altijd wel goed wassen. Ja. Zo, laat ik het even uitrekken. Wat ben je aan het doen? Ik heb een restje van thuis meegenomen, mosterd, azijn, peperzout, Een Beetje vruchtensiroop erdoorheen. Ik geloof dat er van kweeper, iets zoetigs. Ik doe er een beetje olijfolie bij. We doen er wat bloemetjes van het seizoen overheen. Wilde viooltjes die zich ook heel erg uitzaaien. Gaan we naar buiten? Ja. Buiten smaakt alles veel lekkerder in je tuin. Het ziet er fantastisch uit. Nou, aan jou de eer. Ben ik het proefkonijn? Ja. <laughs> nou, dan gaat ie. Even een bloemetje erbij. Oh, ja. Het mm. proeft echt verschillende smaken door elkaar. Ik kan het niet helemaal thuis brengen, maar... Maar vind je het ook lekker? Bitter en um, een beetje zoetig zit erbij. Ja, heerlijk. Ja. Het is toch anders dan gewoon... Opsla. Het heeft veel meer smaak. Ja. Nou, dit is ook een wilde kruiden salade eigenlijk, hè? Ja. En dit is wat jullie eigenlijk met het boek beogen. Uh, van de onkruidhaters, onkruidliefhebbers maken. Ja. En dat kan iedereen worden. Neem jullie ook wat? Gezellig zo met drie vorkjes prikken, ja. hè? Ja, dat is een beetje de moderne aardappeleters, is dit. <lacht> mm. Heerlijk. Nou, ik krijg er honger van. Informatie over dat uh, Onkruidboek is te vinden op onze website. Lezers van onze gratis e-mailnieuwsbrief maken kans op een exemplaar van het boek. U kunt zich aanmelden als abonnee, abonnee, abonnement wou ik zeggen, als abonnee uh, voor onze e-mailnieuwsbrief. Ga dan nu naar voegenvogels.vara.nl. De Bent Colsymga speelde The Wedding Band uit de Klezmer Suite van de Zwitserse Olivier Trouan. Komende zaterdag wordt in Amsterdam een lunch bereid voor 5000 mensen. Het bijzondere aan deze lunch is niet alleen het grote aantal eters... maar vooral dat die helemaal gemaakt is van eten dat anders vernietigd zou worden. Voedselafval dus. Het is een initiatief om mensen bewust te maken van de enorme voedselverspilling in de wereld. En zeker in de westerse wereld. Een van de initiatiefnemers is Twan Timmermans, onderzoeker aan de Wageningen Universiteit. houdt zich al jaren bezig met voedselverspilling en zit hier. Goedemorgen, Twan. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik vroeg het net al even tijdens de muziek, maar is het waar dat een derde van al het voedsel in de wereld verspild wordt? Dat... Uit onderzoek van de FAO blijkt dat een derde, en dat is dan 1,3 miljard ton... dat is gewoon niet voor te stellen hoeveel... in de hele keten tussen productie en consument verloren gaat. Maar het is niet, niet, bijna niet voor te stellen gewoon. Nee, dat is ook niet voor te stellen. Maar laten we het nu tot Nederland beperken. Ook daar geldt dat het ongeveer, schattingen die, die, ja, wij, wij wijzen uit... Het niet dat het 1,4 maar... tot 2,5 miljoen ton per jaar is. Aan voedsel? Aan voedsel, alleen in Nederland. Nou, ik ben er even, dat, even stil van. Ja. Nee, maar dat, is, dat zijn dus honderdduizenden vrachtwagen, vrachtwagens vol. Vol eten. En dan ja. hebben we het niet over verrot eten, hè, voor nee. de goede orde. Dan hebben we het gewoon over goed eetbaar, prima nog te consumeren voedsel. Ja, of wat daarvoor geschikt was geweest. Ja. In onze definitie gaan we altijd uit van voedsel... wat bestemd is geweest voor menselijke consumptie. En dat het ergens in de keten verloren gaat. Ja. En uh, tot mijn verrassing... Uh, ligt de schuld, voor zover je over schuld kan spreken, niet uh, hoofdzakelijk of in eerste instantie bij de supermarkt, hè, maar bij, bij mij eigenlijk. Nou, de, Over de schuldvraag kun je het heel lang over hebben. Eigenlijk zie je dat verspilling in de hele keten plaatsvindt. En het is niet één schuldige aan te wijzen. Als je kijkt naar wie verspilt het meest, dan is het wel die consument. En een gemiddelde consument in Nederland verspilt 48 kilo aan goed eten per jaar. En tel dat op, dan kom je op 750 miljoen kilogram. En waarom gooien mensen zoveel eten weg? Nou, dat is een heel, heel complex aan oorzaken. Uh, over het algemeen, en dat, dat is natuurlijk ook een beetje basis, voedsel is op dit moment relatief goedkoop. Het is de, de, de hele keten gelukt om een breed assortiment van goed voedsel aan te kunnen bieden. En het is relatief goedkoop. Gemiddeld 11, 12 procent van ons inkomen besteden we aan voedsel. Dus we kunnen dat ons dus ook veroorloven. Iets wat je in... in Ontwikkelingslanden uh, ziet, ja, daar wordt eten bij, de, bij die consument nauwelijks verspild. Dus daar zie je al een groot, uh, groot verschil. Ons en... aanbod is groot, de keuze is groot en we hebben genoeg geld te besteden. Dat is een beetje de, de... waar het aan ligt. Ja, en wat ook een belangrijke oorzaak is, en als je kijkt ook naar oplossingen, dat is iets waar je aan moet werken. Eigenlijk de afstand tussen dat een consument weet waar komt het product vandaan. Wie, ja, hoe heeft hij die keten doorlopen? Wat kan ik ermee? Uh, dat is een heel belangrijke om aan te werken, uiteindelijk om te zorgen dat die consument minder. Ja, maar verspillen. dan hebben we het al over de bewustwording. Ik wil het nog even over de verspilling zelf hebben. Want het is natuurlijk heel logisch. Mensen, ik merk het ook aan mezelf, ik koop veel dingen, oh, dat ziet er lekker uit. En ik, ik woon alleen bijvoorbeeld, dus dan komt het ook niet altijd op. En je hebt natuurlijk gewoon zo'n zo zo tenminste houdbaar datum. Dus dan op een gegeven moment moet je ook wel dingen weggooien. Ja, maar over die tenminste houdbaar topdatum, ook daar zit al een, ja, zit al een oorzaak voor veel verspilling. Het, in Nederland kennen we twee verschillende data. De ene datum is te gebruiken tot, waarbij het advies is... na die datum niet meer, eten. niet meer eten. Daarnaast heb je de tenminste houdbaar tot datum. En dat is in feite een kwaliteitsgarantie die een fabrikant erop zet. En zegt, nou, wij garanderen het tot die tijd, maar daarna... In geen enkel geval is het direct een voedselonveilig product. Dus sommige producten kun je weken, maanden later nog prima consumeren. Ja, het schijnt zelfs zo te zijn en... dat, je, dat je bijvoorbeeld de groenten in de potjes van een welbekend groentenmerk. die kan je, geloof ik, nog 30 jaar na dato nog wel met, met goed fatsoen uh, serveren. Ja. Nou, ze smaken dan niet meer zoals bedoeld. Maar je kunt prima nog één of twee jaar na die datum nog consumeren. Dan smaken ze nog prima. Dus, dus die, dus die to, ge, to, gebruiken tot datum, dat is met name, neem ik aan, dan mijn vlees en vis... en dat soort dingen waar je wel ziek van wordt, als ja. het niet meer goed is? Ja, en ook daar geldt van, je wordt er niet onmiddellijk ziek van. Maar het advies is wel, van: ga niet over die datum heen. Maar tenminste, houdbaar tot, gebruik je eigen zintuigen. Uh, ruik eraan, kijk naar. Uh, proef eraan. Uh, de kans dat je er ziek van wordt, is... Nou, gewoon eigenlijk nul voor dat type, type producten. Uh, maar gooi het in ieder geval niet zomaar, zomaar weg. En het blijkt toch dat 50% van de Nederlanders dat verschil niet weten. Ja, die zien een pak yoghurt in de koelkast staan. en denken, oh, die was van gisteren. Nou ja, doe maar, pak maar een nieuwe. Kijk, je krijgt wel als een pak yoghurt een week over datum is. Je krijgt er wat klontjes of je krijgt er wat bovenkant van uitdrogen. Ja, een keer schudden en het is weer prima eetbaar. <laughs> het zou een de... goede slogan voor jullie zijn, ja. Ja, nou, <laughs> kijk, ik denk... Dus de, de, de, de slogan, slogan die, die ook de staatssecretaris Dijkstra maar heeft, heeft geuit hier om te zeggen is: langer eetbaar dan houdbaar. En ik denk dat dat wel de kern van de slogan is. Zij zal ook Damn Food Waste op het museumplein 29 juni openen. En ik hoop dat ze ook gewoon met die slogan begint. Want dat is wel een basis van. Hey, Proberen wat meer te snappen wat er met dat voedsel aan de hand is. En niet alleen maar te vertrouwen op die datum. of allerlei andere manieren van ja. communicatie. Nou had je het al heel even over die, over die bewustwording bij mensen. Van hoe je ze bewuster kan maken van wat ze nou eigenlijk op hun bord hebben. En ook eigenlijk wat ze, wat ze wegflikkeren, om het maar eens even heel onherbiedig te zeggen. Hoe doe je dat? Dat is het, A: het, het, het informatie geven. Bijvoorbeeld over die houdbaarheidsdatum. Maar belangrijk in, in die bewustwording is dat mensen geconfronteerd worden met hun dagelijks gedrag. Als voorbeeld hebben we uh, oktober vorig jaar de Food Battle georganiseerd. Waarbij drie wijken in, uh, in de provincie Gelderland tegen elkaar batterden... om in een periode van drie weken ja, te proberen wie daarna het minste voedsel had weggegooid. Wat mensen dus uh, gezinnen deden, daar hebben 60, 62 gezinnen aan meegedaan... die wogen iedere dag af hoeveel voedsel zij verspeelden en registreerden dat. En ja. daar werden ook oorzaken bij gehouden. Wat je zag, en dat waren al mensen die relatief... Goed bezig waren dat ook na die drie weken dat ze 20% minder verspilden. Ja, heb je, heb je, zijn die mensen zelf ook gewogen na drie weken? Zijn ze zelf ook dikker geworden? Ook weer dat bord lege eten? Nou, wij beschouwen uh, het overeten nog niet als, als, als <laughs> uh, onderdeel van voedselverspilling, maar ook daar gaat de discussie over. Oh, ja? Uh, ja. sommige mensen beschouwen dat ook weer, maar dat, daar raak je toch ook aan gezondheids- uh, en welzijnsaspecten. Uh, Wat belangrijk, het belangrijkste is, is dat door, als je er iedere dag mee geconfronteerd wordt... en dan ga je ook onmiddellijk creatief nadenken over wat kan ik eraan doen. En dat, ook dat hebben we bijgehouden in dit onderzoek. En blijf, daar komen gewoon drie dingen uit van dingen die mensen morgen kunnen veranderen. Nou, en één, één, dat is gewoon plannen en een boodschappenbriefje... Twee, dat je je rijst en je pasta afwegen voordat je het gaat koken. Want, ja, rijst, want... rijst is bijvoorbeeld 38% pasta, 23% wordt weggegooid. Daar maak je altijd te veel van. Daar maak je altijd teveel. Ik weet dat niet wat het is met rijst en pasta, maar dat is, het is onmogelijk om daar de juiste hoeveelheid van te koken. Ja, maar wees dan creatief of weeg het goed af. En die rijst en die pasta is daarna natuurlijk prima nog te gebruiken. Want dat is dan meteen de derde tip die eruit komt. Veel mensen maken klikjes. Maar zorg dat je ze dan ook opeet. Ja. En als je ze niet denkt, van ik kan ze nu opeten, vries ze dan in, desnoods. Uh, dat zijn de drie dingen die mensen morgen kunnen veranderen. En dat bespaar je al 20 nou, 20 op... door beter op te letten wat je koopt, te weten wat er in je koelkast zit en de kiekjes op, netjes op te eten. Ja, en dan heb je de dingen die wat meer effect en wat langere termijn aandacht vragen. Dat is die houdbaarheidsdatum bijvoorbeeld. Maar zet ook je koelkast op de juiste temperatuur. Veel mensen hebben hun koelkast veel te warm staan. Oh, en dan wordt het bederft het sneller. Dan bederft het sneller, ja. ja. En ik, ik heb zelf een koelkast, die heeft een 0 graden uh, vak voor groente. Nou, dan, dan merk je gewoon. Groente is gewoon twee weken langer houd, houdbaar dan op die datum staat. Uh, dus die datum die zegt in mijn koelkast heel weinig. Ja, Nou is dit een beetje wat je als consument kan veranderen. Maar wat, wat kan een universiteit als die van jullie hier dan in betekenen? Nou onderzoek en innovatie speelt natuurlijk een belangrijke rol in verbetering voor de korte en de lange termijn. Voor de korte termijn is het rond bewustwording bedrijven en organisaties helpen om nauwkeurig te meten. En te kijken van waar zitten de verbetermogelijkheden. Mm -hmm. En op de lange termijn werken aan innovaties om houdbaarheid van producten te verlengen. Of bijvoorbeeld uh, waar we nu mee bezig zijn is een project om een soort computerchip te maken. Die de werkelijke houdbaarheid van je producten. Aangeeft. Dus niet meer die datum die in de fabriek erop wordt gezet... maar die rekening houdt met de omstandigheden van het product... op welke temperatuur wordt die bewaard enzovoort. Dus um, um, dan, dan zit er een chipje op mijn uh, zak sla, bij wijze van spreken... en, de, en, en, en dat chipje heeft geregistreerd hoe lang ik hem uh, in, de, in een warme auto heb laten liggen. Is, is dat, of is dat heel simpel? Ja, dat is, dat is simpelweg wel waar het op neerkomt. En dat heeft natuurlijk een enorm en dan... effect op die houdbaarheid. Ja, dus, ja. dus, dus op het moment dat je hem langer in die, in die koelkast houdt, dan, word, dan zie je die datum die zie je oplopen in feite en blijft hij langer houdbaar. Dus, dus, dus zo'n chipje registreert dat en dan op die manier wordt die, die datum eigenlijk opgerekt ja. of, of verkort. Afhan afhankelijk van hoe lang die in je auto wordt gelegen, uh, wordt, wordt, wordt die, ja, dan wordt die verkort, ligt die langer in die koelketen, dan, uh, dan wordt die verlengd. Wat en dat zijn, dat zijn technologieën. Dat zijn technologieën. Over een jaar of vijf tot tien kost een chipje nog één cent. Die kan alles wat nodig is om dat te kunnen berekenen. Nou, als we kijken wat de waarde is van het voedsel wat wordt verspild... Ja, dan wordt dat enorm snel terugverdiend. Ja. Maar dat vergt wel een verandering van denken ook in zo'n keten. En je hebt ook te maken met wetgevingsachtige zaken, dus het is niet eenvoudig. Ja. Vandaar dat we ook, en dat, dat, daar spelen we als Wageningen ook een belangrijke rol in... om te kijken van hoe kunnen we nu in Europeus of op een wereldschaal verband... dit soort es essentiële zaken aanpakken, ook op het gebied van beleid en wetgeving. Ja, uh, nou is de consument een van de grote boosdoeners, maar supermarkten doen het ook nog niet uh, voorbeeldig, toch? Nee, maar... Als je kijkt binnen de keten, is de supermarkt de, de, de organisatie die relatief het minst zelf verspilt. Maar aan de andere kant, de supermarkt heeft natuurlijk wel heel veel invloed op de rest van de keten. Zij kopen de producten in van de keten, van de, van de fabrieken en van de, de producenten, niet via de tussenhandel. En zij hebben het directste contact met die consument. Ja, die bewustwording kunnen zij voor een deel op zich nemen, bedoel, bedoel je? Ja. Die bewustwording, en dat zagen we ook in die food battle. Voor ons was cruciaal, dus een food battle om succesvol te laten zijn, is niet alleen gericht op communicatie, maar ook van het, we hebben de supermarkt daar als centrale ontmoetingsplek benut. Ja. Dus de, in die supermarkt wordt informatie gegeven, daar zijn campagnes, daar zijn activiteiten om aandacht te geven aan wat kun je als consument doen, maar ook wat kun je als supermarkt doen. Ja, van om die, om die 35% procent stickers bijvoorbeeld op dingen die bijna niet meer houdbaar zijn. Ja. En ja. daar kan de supermarkt dus zelf ook mee experimenteren. Wat werkt dan voor hen het beste? Uh, en, en ook daar voor die supermarkt kwamen daar heel duidelijk geleerde lessen uit... van wat zij kunnen doen op korte en lange termijn om zelf efficiënter te worden. Maar je ziet toch steeds meer <coughs> dat die supermarkten en organisaties ook bezig zijn... van hoe kunnen we het als totaal beter maken? Dus ja. dan kunnen we ook zorgen dat die consument minder gaat verspillen. Ja, want supermarkten zelf zijn er natuurlijk al heel erg mee bezig om zoveel meer mogelijk te verspillen. Want dat voelt dus natuurlijk gewoon ook in hun eigen portemonnee. Het is natuurlijk dom als supermarkt om, uh, om een derde van je winst weg te gooien. Bij wijze van. Absoluut waar. Je ziet, je ziet daar in sommige keten... Van ja, minder verspilling is onmiddellijk uh, minder euro's, minder kosten. En, uh, en, en die organisatie pakken het het snelste op. De grootste uitdaging als je kijkt naar de hele keten... is van hoe gaan we de, uh, de boeren en de telers hierbij betrekken. Uh, want minder verspilling betekent ook op korte termijn, dat er ook minder geproduceerd hoeft te worden. Nou, kijk, op langere termijn is dat geen issue. Want we zullen door de enorme bevolkingsgroei... Zullen we de komende uh, 40 jaar ja, net zoveel moeten gaan produceren... als de afgelopen 8000 jaar. Dan dus blijft dat het, gelijk. Dan ook blijft ook dat minder, gelijk. Ja. Maar voor de korte termijn is het toch voor, de, voor, voor boeren en tuiners een uitdaging... van hoe gaan we uh, da, daar, daar uh, ja, een kans in zien. Ja. Uh, zaterdag dus dat grote diner voor die 5000 man. Krijgen die dan uh, slappe sla en bruine worteltjes of... Nee, hey, absoluut niet. Uh, we hebben al wat proef gedraaid. Ook op het uh, Indian uh, Festival afgelopen, afgelopen weekend. Er zijn al wat disco achtige sessies geweest. Dus we zitten volop in de voorbereiding. En algemeen, ja, de kwaliteit van de producten zijn prima. Uh, op onze eigen wagen Wageningen Weerstent gaan we koken. Daar gaan echte chef-koks koken met producten uit de supermarkt... die anders weggegooid zouden worden. Nou, Ik weet zeker dat dat... dat, dat... Echt smaakvolle producten zullen zijn. Het moet ook gaan over de waarde van producten en niet zozeer over de discussie over de verspilling. Nee. Het gaat over die toegevoegde waarde en die kwaliteit. Twan Timmermans, dankjewel voor je uitleg. Uh, nog even uh, voor uw informatie: De Vara besteedt komende week op televisie je aandacht aan voedselverspilling in het programma Kassa Groen aanstaande vrijdag om vijf over half zeven op Nederland 2. En een vervolguitzending op uh, die maandag 1 juli daarop. Uh, Wij hebben nog een klein staatje veenolijn, denk ik, hè? Ja, een traditiegetrouw. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Uh, een waarneming op onze veenolijn gemeld op nummer 0356711338. Goedemorgen, Ellen Jansen uit Ulvenhout. Al een paar dagen speelt zich een vreemd fenomeen af in onze tuin. Een koppeltje vliegenvangers heeft een nestje met vier jongen. Zeer frequent komt er Merel een mannetje die jongen voeren. Tot groot ongemak van de ouders. Dat laat de Merel koud. Hij vliegt af en aan, haalt poepjes uit het nest en komt met lekkere hapjes. De ouders scheren langs hem heen om hem te verjagen. Maar ze hebben weinig kans. Als meneer weg is, voeren zij hun eigen jongen zoals het betaamt. Reuze benieuwd hoe dit af zal lopen en ook nieuwsgierig... ...of dit wel vaker voorkomt. Tot zover deze uitzending. Volgende week dus ons jubileum. Er zijn nog kaartjes. Kijk op de website. Slim en ambitieus zijn ze genoeg, de twintigers van Europa. Maar door de crisis is er in eigen land geen werk meer. De is het meest getroffen in heel Europa vanwege de arbeidsmigratie. Arme regio's lopen leeg met alle gevolgen van dien. Er zijn echtscheidingen, er zijn eurowezen. Kinderen die zonder ouders zitten, onder die in het buitenland werken. Aan de vooravond van een eurotop over jeugdwerkeloosheid, wat kunnen we zelf doen? We gaan mensen naar andere terminals, bijvoorbeeld in Rotterdam, sturen om ze daar op te leiden. Klaar te stomen voor het werk hier. En wat mogen we verwachten van Brussel? Radio 1 vanavond in Bureau Buitenland tussen 7 en 8. Het nieuws van alle kanten. Steeds meer mensen in Nederland zeggen ja tegen orgaandonatie. Op dit moment hebben zo'n 5 miljoen Nederlanders hun keuze al vastgelegd. En jij? Ben jij al donor? Bekijk de actuele donorstand van jouw woonplaats ja. en leg ook binnen ja. twee minuten je keuze ja. vast via ja-of-nee.nl. Ja ja. Ja. Nederland krijgt steeds meer orgaandonoren. Ben jij al donor? Ja-of-nee.nl. Ja Terwijl u wegdroopt op het strand van Hof van Saxe, ontdekt papa met de kinderen nieuwe werelden op hun zelfgebouwde vlot van de avonturenacademie.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 Dit is Radio 1.